met het De Amsterdamse evenementenhal de Cent moet per direct dicht. Dat heeft burgemeester Van der Laan besloten. Afgelopen nacht werd een man doodgeschoten op een dansfeest in de Cent. Op dat moment waren er zo'n 2.000 bezoekers. De gemeente Amsterdam spreekt van een ernstige verstoring van de openbare orde. Er zijn al vaker geweldsincidenten geweest in de Cent. Ongeboren baby's van drie maanden of ouder blijken in de baarmoeder door de placenta beschermd te worden tegen de schadelijke effecten van chemotherapie. De eerste drie maanden van de zwangerschap kan chemo wel schadelijk zijn voor de vrucht. Dat blijkt uit een studie die hoogleraar Armand van de Universiteit van Leuven heeft gepresenteerd. Tot nu toe werd vaak gedacht dat chemo gedurende de hele zwangerschap schadelijk is. Daarom zagen veel zwangere vrouwen af van een chemokuur. In Nice, in Zuid-Frankrijk, is een stille tocht gehouden voor de Fransman Hervé Gordel. Gordel werd woensdag in Algerije onthoofd door moslimterroristen. Een paar dagen daarvoor was hij tijdens een wandeling ontvoerd door de groep die banden heeft met het jihadleger van Islamitische Staat. Ruim 3000 mensen liepen mee in de tocht in Gordels woonplaats Nice. Ze droegen foto's van de man en witte rozen bij zich. In Japan zijn zeker zes mensen bedolven onder de as na een vulkaanuitbarsting. Van hen is sinds de eruptie niets meer vernomen. Enkele tientallen mensen raakten gewond. Ongeveer veertig mensen zitten vast in berghutten. Het vliegverkeer is omgeleid. De vulkaan Ontake ligt 200 kilometer ten westen van Tokio. In een gebied van ruim drie kilometer rondom de vulkaan is as terechtgekomen. Op tv-beelden TV was geen lava te zien. Tijdens de wegwedstrijd van de vrouwen op het WK in Spanje is Talita de Jong geblesseerd uitgevallen. Bij een massale valpartij heeft ze waarschijnlijk haar schouder gebroken. De Brabantse wielrenster is naar het ziekenhuis gebracht. Het weer, nog vanavond en vannacht opklaringen, maar er komt ook al wat sluierbewolking voor. Daarna hier in haar nevel en een enkele mistbank. Morgen is het opnieuw zonnig en dan is het ook nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag is een ongeluk gebeurd. Voor Gouda staat 5 kilometer file, de rechte rijstrook is dicht. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam, voor Harningsveld, Riesendam 2 kilometer, voor Sliedrecht 2. A27 van Utrecht naar Breda, voor Knopert Gorkum 4 kilometer de werkzaamheden. Op de N14 bij Den Haag richting Lijnsendam voor de aansluiting met de A4 3 kilometer, dat komt door de werkzaamheden op de A12. De A12 is vanuit Den Haag richting Utrecht dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 ...is zin in ZFM. -M -M. Met nu Zandvoort op Zaterdag. Welkom terug bij Zandvoort op Zaterdag. Derde en laatste uur van dit programma. En we gaan ons alvast een klein beetje opmaken voor het feest van vanavond. Dat gaat een geweldig feest worden op het Raadhuisplein. Het Oktoberfest. Uh, jawohl. Jawohl, jawohl. Jawohl. Ja hoor. Ja En niet alleen Anseltaler uh, uh, treedt erop. Hebben we het vorige uur al een uh, nummer van gedraaid. Maar ook onze eigen Luna. En ik heb deze van haar uitgekozen. Hier is. Parapapapapa. Uh, ik heb er al zin in hoor, Albert Jan. Het feest van vanavond, hè? het Oktoberfest op het uh, Raadhuisplein. Dat allemaal in dit uh, DTM weekend hier in Zalvoort. Jor Luna en pa -pa, pa pa pa pa Het is uh, zeven over vier. Wat gaan we in de derde en laatste uur allemaal doen? Nou, we hebben weer een vol uur, luisteraars. Uh, de standaard onderwerpen half vijf. Het dier van de week, hij is wederom in de herhaling. En we hebben het over Stitch. Het gedicht van de week. Natuurlijk ook een Duitse sferen, want uh, DTM en uh, Oktoberfest... En het gericht van de week zal dan ook in het Duits zijn. En het heet onder de titel Über den Wolken. U krijgt dit uur ook nog de uitslag van de kwalificatie van de DTM. En dat wordt verzorgd door onze verslaggever ter plaatse, Willem van Densen. We zijn bij de, de, het slot van de wedstrijd SV Zandvoort van tegen Taba. Daar is voor ons aanwezig Joop van Es. En ik hoop toch wel dat Zandvoort een tandje heeft bijgezet... om deze wedstrijd alsnog als overwinnaar te kunnen verslaan. Uh, dan gaan we ook nog even naar Zuid-Frankrijk. Ja, we gaan ook nog even naar Zuid-Frankrijk. Onder het motto van, gaat het weer een beetje meneer de Visser? Want uh, vandaag is uh, een, uh, ja, een zeilweek begonnen in het uh, mondaine Saint-Tropez. En dat heeft alles te maken met le voile de Saint-Tropez. En daar is voor ons aanwezig meneer de Visser. Dus ik kan zeggen, blijft u luisteren, want ook het komende uur... de moeite waard om naar uw lokale zender te blijven luisteren. Zo is het. En we volgen ook de wedstrijd... Veteraan 1 tegen Haarlem Kennemerland. Die spelen vandaag thuis. Nou, het gaat hartstikke goed met de veteranen, Albert-Jan. Want inmiddels is er ook een 5-0 gescoord door Harry Baars... En zelfs een 6-0 door Bert Verbrugge. Dus die jongens zijn daar goed op weg op het veld van SV Standvoort. En wat die heren van Zandvoort 1 doen, ja, dat horen we straks weer van Joop van es. Maar eerst gaan we naar het, na het volgende plaatje, naar Frank de Vissen toe in Frankrijk. En die volgende plaat is van Delegation, terug naar de jaren 70. Met deze. Hier is Where is the Love?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 Kijk deze muziek uit de radio en dan nog het sonnetje erbij ook in Salvoort. Wat willen we nou nog weer? You're the delegation and where is the love? CFM Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, we schakelen weer live over naar het circuitpark Salvoort. Naar onze autosportverslaggever Willem van Dezen. Want hij heeft voor ons de kwalificatie van de DTM gevolgd. Willem. Ja, Goedemiddag, ja. Goeiemiddag. Goeiemiddag. Ja, TTM, de kwalificatie. We waren er al eerder bij, In verschillende blokken gereden. Steeds wat afvallers. En uiteindelijk een snelste man die van Pol mag vertrekken. Nou, degene die dat gelukt is. En daar zijn ze heel blij mee, bij, bij die fabrikant natuurlijk. Dat is. Maaike Rockefeller die in een Audi onderweg is Audi... die al meer als een jaar uh, niks gewonnen heeft in de DTM. Ja, en daar uh, erg uh, opgebrand zijn om dat uh, wel voor elkaar te krijgen. Tweede, met een BMW, is dat dan uh, Marco Wietman. Wietman, de kampioen inmiddels uh, van dit seizoen in de DTM. Oh, gelijk van oude man, zeg. <lacht> En op de derde plaats vinden we ook een uh, Audi terug. Dat is uh, Eduardo Mortara, vierde... Edström met een Audi, vijfde Green met een Audi en zesde Nico Müller ook in een Audi. Dus uh, ja, Audi uh, met vijf auto's in de top zes uh, vertegenwoordigd. Gaan we even kijken naar de eerste BMW, dat is uh, Pascal Werlein. Werlein, uh, de winnaar van de vorige race hier in uh, DTM uh, in dit seizoen. Uh, dat was op Lausitz uh, twee weken terug. 19-jarige jongen, inmiddels, uh, ja, die heeft de afgelopen twee weken ja, Aardig wordt meegemaakt. Uh, ook in de Formule 1 getest bij Mercedes. Afgelopen week 300 kilometer daarin gereden. En ja, als derde rijder benoemd bij Mercedes. En dat voor een Duitser met 19 jaar. Dus ja. Formu uh, DTM niet alleen vertegenwoordigd uh, met uh, ex formule 1 rijders uh, waarvan een aantal uh, in rondrijden... maar waarschijnlijk ook uh, met toekomstige uh, formule 1 rijders En daar uh, kunnen we die uh, Pascal Berlijn zeker uh, toerekenen dat hij kans heeft om ooit uh, in de formule 1 terecht te komen. Oké, okay, verder uh, alles uh, zonder uh, kleerscheuren verlopen, de kwalificatie... Ja, helemaal uh, zonder kleurs. wat we hebben gehad. Uh, vanmorgen is met uh, Pep Trop geweest uh, in de vrije training. Dat hij zo in de muren uh, Zo ja, Zoveel schade uh, dat hij verder geen vrije trainingen kon doen. Kwalificatie ja, ook niet echt uh, succesvol uh, voor die rus. Uh, Eindig uh, op de 23e en laatste plaats daarin. Oké, okay, morgen half twee uh, de race. Uh, de, even nog even een vraagje. Er was eerst een, een, een historisch weekend uh, weer gepland. Uh, hoe hebben ze dat opgelost? Nou ja, historische Britse uh, uh, racing, uh, festival met historische auto's. Uh, nou, die historische auto's uh, zijn ruimschoots uh, aanwezig. Uh, die zijn echt historisch. Uh, Pre-war uh, zijn die. Dus uh, van voor de oorlog, uh, van voor 1940. Uh, die rijden uh, ook een uh, rondje hier. Uh, dat is niet echt echte racer, maar uh, voor die mensen is het heel fijn om ook uh, actief te zijn met hun auto's. En daarnaast hebben we dan ook nog een... Uh, een historische uh, Formule Monoposto race met uh, ja, Formule Fortjes, Formule V'tjes en uh, Formule 3's uh, uit de uh, jaren 70 uh, is dat. En die uh, rijden ook een race. Die zijn zojuist uh, met de race van de start gegaan, maar ja, die is inmiddels uh, in code rood geëindigd omdat uh, een van die auto's uh, eraf is gegaan op een plaats uh, waar die uh, vervelend uh, geparkeerd staat. Dus eerst moet dat uh, opgelost worden en dan gaan ze, nog maar, zo dadelijk ik nogmaals, van een Al. mooie combinatie dus van uh, autosport op Park Zandvoort dit hele weekend. De historische race gecombineerd met uh, die snelle DTM-auto's. Geweldig Willem. En, uh, oud en nieuw bij elkaar. Zo is het. Wij gaan elkaar uh, morgen weer spreken tussen 2 en 5. Dankjewel voor vandaag. En uh, geniet nog even lekker naar daar op het circuit. Het gaat uh, lukken. <laughs> Zeker. Dankjewel Willem van Tensen. <laughs> Alle varmen was dat en C moves. Het slot van de voetbalwedstrijd van vandaag. We gaan hem uh, meemaken, want Jop is daarbij aanwezig. SV Sanford tegen Taba. En lukt het SV Sanford ja. om een beetje druk op dat doel van uh, Taba te zetten? Dat is al 90 minuten het geval. Zowat. Alleen maar druk op het doel van Taba. En eindelijk is hij erin gegaan. In eh, eh, eh, eh. verleden. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. Eindelijk was het uh, uh, Patrick van der Oord... Die zijn uh, directe tegenstander compenseren. Hij komt alleen voor de keeper en wist toen de goede hoek te zoeken. Want dat is al een paar keer gebeurd dat Zandvoort voor de keeper kwam. En dan gewoon kaart tegen de keeper aanschoot. Nou, nu zit hij er dan eindelijk in. Het is uh, ja, een minuut of uh, drie, vier... Plus misschien nog wat blessure uh, wat tijd. Dan, uh, dan is die wedstrijd afgelopen. Maar dit is Zandvoort onwaardig. Wat hier gebeurt is eigenlijk. Het, het is dat je dan 1-0 voor staat. En nog maar een heel kort dag is. Maar uh, toch moet je oppassen. Want een, een, een snelle uitval. Dat heb je zomaar uh, om je, om je, aan je broek hangen. En dan uh, zou het zomaar 1-1 kunnen worden. En dat is deze proef niet waard. Ze, ze lopen al vanaf uh, minuut 5. Lopen ze uh, de tijd te rekken. En dat uh, is wel een beetje logisch als je nog geen punten hebt. En je staat onderaan. Dan wil je natuurlijk graag punten halen. Daar ja, gaat het niet voorkomen. Oh, lopen ze elkaar in de weg. Gelukkig. Twee verdedigers en de keeper lopen elkaar in de weg. En gelukkig wist de, de, de jongen Jan nog eventjes zijn derde bal van de hele wedstrijd te pakken. Denk ik zo'n beetje. Want anders was hij er gewoon ingegaan. Want zo is het gewoon. De keeper van Santos heeft bijna niets te doen gehad. En dan moet je toch alert blijven. En dat is ja, gewoon gevaarlijk natuurlijk. Er komt een diepe bal richting Berg. Dat gaat er niet komen. Zeker niet. En dat, dat toch, uh, ja... Voor uh, overtreding. Ja, oh, ja, het is een overtreding. Werd een beetje geduwd. Uh, Taba en weer blijven liggen, natuurlijk. Maar ze schieten ze niks bij. van nu moeten ze dan uh, wel een beetje tempo draaien. Willen ze nog eventueel gelijk kunnen komen. Tegen dit uh, ja, arme, zwakke Zandvoort eigenlijk. Want zo is het. Zandvoort is niet goed. Uh, dat hebben de laatste paar weken zijn we misschien wel een beetje verwend geweest. Uh, en dat, uh, ja, dat, uh, dat, dat, dat komt er nu uit. En uh, ja, misschien ook nog een beetje van, de, van, van wat het betreft. Euh, uh, Laurens ten Heuvel. Ja, misschien had je... Uh, ja. Eén kant het is het discipline om tijd om te komen. Aan de andere kant zou je berg er niet naast moeten zitten. Die man is levensgevaarlijk. Dat is de laatste paar minuten uh, echt uh, gebleken. En die, die maakt gewoon het verschil. Samen met... Uh, uh, met uh, uh, Patrick Koper, nu Zandvoort van de Oort naar zijn broertje Pe van Paul naar Patrick. Dan gaat hij wel voorkomen. En uh, dan zit, zit het Zandvoort er mis. En gelukkig, Jonge Jan, staat precies in de baan van het schot. Want als dat een beetje meer naar links of rechts zou gaan, had hij er zomaar in kunnen gaan. Een slechte uitschop van, uh, van uh, Jonge Jan. En het, is nu, het spel is nu op de helft van Zandvoort. Dat wordt uh, tegengehouden daar weer. En uh, Patrick van de Oort wordt eigenlijk in de rug gesprongen. Er wordt niet voor gefloten. En daar is het Jurje Mans. Jurje Mans krijgt op de zo zo'n beetje. Naar Van der Oort. Van der Oort heeft de aanvoerdersband overgenomen. Want Max Aardewerk is gewisseld geworden. En er kan Molina erbij komen. Hij is wel heel erg snel. En hij neemt inderdaad die bal mee. Er staat berg vrij. Dan gaat hij er langs. Hij gaat er wel langs, maar hij schiet er niks mee op, want uh, de, de bal springt van zijn voet via een verdediger En uh, ja, toch een corner. Goed, prima. En dan ligt weer, weer een speler van Taba ligt weer op de grond. Er zijn er diverse keren gebeurd. En uh, ja, kermen van de pijn natuurlijk, logisch, want het was een doodschop. Als hij een doodschop kreeg. Nou, not, echt niet. Uh, en dan komt dan iemand uh, heel rustig aan, met een flesje water. En ja, uh, uh, dat, uh, dat is het magische water, weet je wel. Dat, uh, uh, dat zijn wel bekend. Hier was je gewoon werkelijk bijna niets aan de hand. En dan Kermond van de Pijn blijven liggen. En Hinkert weglopen. Uh, er komt iemand voor X eigenlijk met een flesje water naar hem toe. Ja, wel. Oh ja. Hinken, uh, hinken, Hink, pinken, hinken, pinken. Goed. Hij is buiten de lijnen. Dat moest nog van de geisrechter uiteraard. En uh, Roberto Molina mag die corner nemen. Voor soms misschien vanaf de rechterkant. Dat wordt een inspringer En hij ligt hem klaar neer voor berg, berg. Oeh, wat een voor hard schot. Dat moet gewoon pijn doen aan je enkels. Want hij kwam op een, een van de enkels van een uh, verdediger van, uh, van uh, Taba. Dit was zo ontzettend hard. Oh, echt ongelooflijk. Hij werd ook echt, echt panklaar voor hem neergelegd. Uh, maar uh, hij maakte blijkbaar uh, later een overtreding. En die bal was voor Taba. Nu Sandburg weer. Jurien Mans. Uh, die raakt die bal kwijt. Dat is niet verstandig. Dan gaat hij spits. En dan krijgt hij nee, hem niet voor. Gaat over de achterlijn. Dus uh, uh, uh, jonge Jan, die mag die bal uh, in het spel gaan brengen. via de 5-meterlijn. Maakt natuurlijk geen haast, neem gewoon zijn tijd. Logisch, want nu staat Zandvoort dus op winst. Maar of dat genoeg is om op de eerste plaats te blijven, dat weet je niet. Want VVV, dat speelt natuurlijk ook. En dat heeft al een paar keer ook behoorlijk uitslagen gehad. Ook drie keer gewonnen. En hij had alleen maar één doelpunt uh, min, meer tegen dan Zandvoort. En daarom stond Zandvoort op de eerste plaats. Aan de rechterkant van het veld. Dan gaat hij de bal diep naar Berg. Kan hij kan die, die haak? Oh, kan die, hij vergeet hem. Ja, hij kan nog steeds. Hij gaat het 16-meter gebied in. Dan loopt van de 6 vrij. Hij is, ja, kan die en oh, oh, oh, oh. Jongen, hoeveel kansen moet je hebben? Met z'n drieën tegen twee en hij schiet keihard tegen de keeper op. Ja, dat is... Dus het tart gewoon het, het, het, het onwaarschijnlijke. Gaat die bal voor, wordt buitenspel gevloggen, gefloten terecht. Van de zijde stond buitenspel. Goed, eh, Zandvoort staat nog steeds maar op 1-0. Het, het, het, hoe het mogelijk is, begrijp ik niet. Het zal altijd wel een nevel hulp blijven. Dan gaat die bal weer komen. Nou, nu Zandvoort in balbezit. Even kijken, uh, Juri Mans, uh, aan de linkerkant, uh, die gaat een beetje pingelen, daar gaat hij nu al. hij is snel genoeg hoor, van de Sijs, kom op nou! Nog een keer, nog een keer van de Sijs. Nee, alweer tegen die keeper, dat is zo hoor. Dat is niet man. Dit is niet zo dit is niet, dit kan niet, dit kan gewoon niet. De, die bal had er al vier, vijf keer de laatste vijf minuten in moeten gaan, maar het lukt gewoon, hij wift van de oort, Patrick van de oort, die werken, werken, werken, werken, dat doet hij altijd, dat doet hij goed, uh, uit You're the Probeert van de zij te breken. Dat was niet zo denderend. Er zat namelijk er nog een redige tussen. Dus die neemt die bal lekker over. En gaat die bal weer richting de Sanford zelf. En uh, kan uh, Taba heel even lucht halen. Komt die bal weer. Hoge bal. Kan die keeper erbij komen? Ja, makkelijk. Hallo, Au, au, Laat het nog los ook. Oh, dit is zijn taferele heren. Dat is met, is met geen pen te beschrijven. Echt niet. Dat wordt een probleem om daar een artikel voor te maken. Goed, weer Sanford. Jurje links van hetzelfde. En die speelt daar... Uh, ik kan het niet goed zien. Een goede bal. Er komt, er komt Berg. Berg is hij snel. Hij is snel, hij is snel. Hij is snel genoeg. Hij is snel genoeg. Daar is, is eindelijk de 2-0. De Verlossen. Dikke in blessure Ik begrijp niet waarom dat mogelijk is. Maar goed, hij zit erin in ieder geval. Een hele snelle berg. Je kan de keeper passeren. En hij heeft er gewoon uh, ja, een klein tikkie nodig om die bal over de doelman te werken. En de staat op 2-0. Uh, ja, misschien wel niet verdiend, maar het, het is wel lekker hoor. Laten we eerlijk zijn. Want het, zijn, het moet er gewoon. Drie punten zijn dat, kan hij niet anders, en dan is het afwachten wat VVV vandaag gedaan heeft. Eh, VVV, de Sportaan, moet ik dan zeggen, en dat gaan we, gaan we zo meteen eh, allemaal horen als het eh, als het de uitslag bekend zijn. Goed, er is weer afgetast, en de Sans wordt alweer aan de bal. Nee, is het klaar, ja, toch. Van de Hoort, Tuurlijk van de Hoort. Keihard werken. Naar, naar, naar rechts, naar berg, berg, terug naar Van de Hoort. En die, die kijkt al, die kijkt al. Dus van de Sijs is daar. Van de Sijs daar. Nee, naar berg toe, berg. Op de rand van het 16-meter gebied. Gaat pingelen. Gaat die maar langs. Gaat die man langs. En dat, ja, ja, Hij krijgt vast! Oude wordt afgefloten. Ja, ik heb geen flauw idee Het dit wordt, het wordt niet goed gekeurd. Bij de spel kwam niet zonder de 2 op de achterlijn. Dat kan dus nooit bij de spel geweest zijn. Uh, uh, het is af, uh, nu afgebouwd. maar in feite was dit gewoon keihard aan het doelpunt. Goed, er wordt niet geteld. Soms van even 3 punten, maar het ging niet van een dokje. Nee, dat is zeker niet, Joop. Maar in ieder geval, de drie punten zijn binnen. Dankjewel ja. en een heel fijn weekend. Goed. Oké, okay, en tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Hier. En het is de nieuwe strameer, sí, afecesaria. Sien, nou maar. De rhum dans ta voix font tourner la tête. Tu me fais danser du bout des doigts comme tes cigarettes. Immobiles comme à ton habitude, mais es-tu devenue muette ou est-ce à cause des kilomètres que tu ne me réponds plus Et voilà, et voilà. Tu ne m'aimes plus ou quoi Et voilà, et voilà. Après tant d'années, une de perdues, c'est ça ébola.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 Une de perdue, c'est ça. Et voilà, et voilà. Je te retrouverai, c'est sûr. Et voilà. Hij heeft al heel veel hits gescoord, hè? deze stroma, en ook dit was een van hem. Johne Aves Saria bij en Bensoforch. Het is twee overal. Vijf geworden Zoom gaan doen. Het dier van de week. Hij is in de herhaling luisteraars. En dan hebben we het over Stitch. En Stitch is een hele aparte verschijning. Het is een kruising van een besset met Stafford. Zo krijg je dus een brede kop op een lang en laag lijf. Hij ziet er grappig uit, maar een hele makkelijke hond is het helaas niet. Hij heeft het krachtige van een Stafford en het eigenwijze van een besset.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 over om met Stitch aan de gang te gaan. Kom dan snel eens langs om met hem kennis te maken. Stitch verblijft momenteel in het dierenthuis Kennemeland, Kees 5. Geopend van maandag tot en met zaterdag van 11 tot 4 uur. Telefoon is bereikbaar op 571-3888, 571-3888. Of kijk even op internet www.dierenthuiskennemeland.nl. Want ook Stitch verdient een thuis. Zo so is het maar net. En hier is de uh, single van uh, John Farnham en The Age of Reason. Nou, volgens mij niet, maar goed. <laughs> volgens mij is het de verkeerde plaats. Maar goed, we gaan hem wel draaien voor je. Can I do that it's so so very different when we're together? And I'm so so so much calmer I feel better. de vreemde John Farnham, hoor, dit. Echt een hele rare man geworden in één keer, Thomas Dolby en I Scare Myself. Ja, Albert-Jan is, uh, zoals uh, een golfliefhebber betaamt, uh, de Cup aan het volgen, Albert-Jan. Ja, de, luisteraars, de, de golffanaten uh, onder, onder de luisteraars uh, weten er ongetwijfeld van. Wat de WK voor voetbal is, is het de Cup voor de golvers. Een team uit Europa neemt het op. Om de twee jaar wordt eh, om de twee jaar verspeeld tegen Amerika. En ze zijn erg aan elkaar gewaagd. Ze spelen momenteel op Glen Eagles... en dat ligt in Schotland. En na de voorbols van vanmorgen... toen stond Nederland of Europa... met 6,5 om 5,5 voor. En vanmiddag zijn de 4 Het verschil in deze twee spelvormen... zit hem in het feit dat... vanmorgen met de balls dan ga je met je maatje ga je de baan in... tegen twee opponenten uit Amerika. Je speelt je eigen bal... en de beste score op die hole die telt... Dus je kan elkaar aanvullen en, je kan en je gaat voor veilig en de ander gaat in de aanval. Maar vanmorgen was het een, ja, een hele slechte ochtend voor de Europeanen. Want in drie flights gingen ze ten onder tegen de Amerikanen. En in de laatste flight wist een half dus gelijkspel eruit te trekken. Vandaar vanmorgen dus 6,5 om 5,5. En vanmiddag zijn dan de voor uh, soms de baan in. Dat betekent, één slaat af en de ander neemt het dan over voor de tweede slag. En zo om en om. Dus je speelt maar één bal tijdens 18 hals. En in drie van die partijen is Europa nu in voorsprong. En één staan ze achter. Dus mochten ze die, die drie winnend afsluiten... dan gaan ze naar negen en een punt. En ze hebben veertien punten. Want morgen worden ze alle singles gespeeld. Dat is echt de spannendste dag van de drie dagen dat dit toen nooit duurt. En mocht Europa dan veertien punten weten te behalen... dan behouden ze de Ryder Cup... Als ze 14,5 punt, dan winnen ze de Ryder Cup. Maar dus dat wordt morgenmiddag nog eventjes goed gevolgd... hier vanuit de studio aan de Tolweg. Dus momenteel, na de foursomes, voorbols four van vanmorgen... Europa op 6,5 punt en Amerika op 5,5 punt. En nu tijdens de foursomes deze middag, vier foursomes, dus er kunnen totaal vier punten verdiend worden... gaat Europa in drie van de vier partijen uh, uh, voorop... Dus dan zouden ze op 9,5 komen en de Amerikanen op 6,5. Dat zou een mooi uitgangspunt kunnen zijn voor morgenochtend. Want ze gaan morgenochtend vanaf half 9 starten ze weer. Dan wel, heb ik het wel over de Schotse tijd. Mm -hmm. Nee, dat is Nederlandse tijd. Dat is oh. half 8, Schotse tijd. Eh, morgen dus de ontknoping tijdens de singles. Eh, wij houden nu op de hoogte. Ja, bij CFM Golf Radio. Radio yes. yes, yes. Nou, we zijn in een Duits weekend, Albert-Jan, en ik heb weer een Duitse plaat klaar Echt Lekker. Ja, was kennig Den daarvoor? Is, ik zou niet weten. Ik zou niet weten. Mickey Krause en onze eigen Luna. Was kan ik denn dafür, dass ich so gerne nur mit dir allein spazieren geh? Was kan ik denn dafür, dass ich so gerne nur mit dir allein die Sterne seh? Tag aus, tag ein, nur zärtlich sein, das wär so schön, doch was ich sag und was ich tu. Du schaust nicht hin, du hörst nicht zu, wenn ich dir sage, darling, to I love you Viel zu oft hast du gehört, dass man dir schwört, ich bin in deinen roten Mund verliebt. Für dich ist jede Liebelein nur Schwindelei, du glaubst nicht, dass es Liebe gibt. denn dafür dass ich nur glücklich bin mit dir denn du bist wunderbar was kann ich denn dafür dass ich dich liebe glaube mir für alle zeit sogar wenn wir heute Abend tanzen Dan schau mich an und hör mir zu, wenn ik dir sage, Darling, do I love you. Schau mich an und hör mir zu Wenn ik dir sage, darling, do I love you I love you I love you I love you Wel heel schwul, hoor oh. He, Mickey I Krause, I zusammen met uh, Luna you. En van deze Duitse plaat gaan we naar het Duitse gedicht van de week. Über den Wolken Wind Nordost, Startbahn 03 Bis hier höre ich die motoren Wie ein Pfeil zieht sie vorbei Und es dröhnt in meinen oren Und der nasse Asphalt bebt Wie ein Schleierstaub der Regen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 Plotseling nichtig en klein. Jij bent ook echt van alle markten thuis, <lacht> hè, albert jan Ja, keurig, keurig. Netjes, hè? Netjes, hoor. Ja, netjes, hè? Netjes, hoor. Het gedicht van de week in het Duits. Wat wil je dan ook, hè? Zo'n Duits weekend in Stansvoort. Vanavond Oktoberfest op het Raadhuisplein. En natuurlijk morgen de DTM-race. We gaan het allemaal meemaken. En ook bij CFM houden we het voor je in de gaten. En dat was Brunner Mars en Locked Out of Heaven. Nog 10 minuten te gaan in dit programma. En daar hebben we nog een paar fijne platen in, Albert Jan. Dus gewoon lekker blijven luisteren naar CFM Salvoort. En een van die fijne platen, dat is deze van Spargo. Dat was de Nederlandse groep Spargo, Je hoorde ze met One Night Affair. Ja, vandaag hebben we aandacht gehad voor een tweetal voetbalwedstrijden. Als eerste Sanford 1, vandaag tegen Taba gespeeld thuis. Eindstand van die wedstrijd 2 tegen 0. Verder hadden we ook nog de wedstrijd van de veteranen 1, oftewel Sanford 4 met een F. En uh, die wedstrijd uh, tegen haarlem Kennemerland is geëindigd in een 7-0, albert -Jan. Ja, dat is... Uh... Een afslachting, hè, van Poeh, de heren. Zullen die, Zul... zullen die jongens moe zijn. Ja, dat denk ik ook. <laughs> nou ja, dat, uh, dat is wel weer op te lossen, toch? Dat wordt, Ergens wel, weer... Mee. Dat wordt wel weer opgelost, denk ik. De, dat dacht ik ook. Dus, heb jij nog ander nieuws? Uh, of ik... gaan we nog een plaatje draaien? Uh, uh, ga eens maar een plaatje draaien. Zometeen nog even de tussenstanden van, uh, van de Force van vanmiddag. Oké, okay. hier is Sailor en Girls, Girls, Girls. We gaan terug...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 Girls, girls, girls, girls, girls, girls. Well the made a money. ...van de uitzending van Zandvoort op zaterdag... ...op zaterdag 27 20 september 2014. En aankomende maandag dan wordt dit programma herhaald tussen 8 en 11 uur. Jij wilde nog wat zeggen over het golf, neem ik aan? Ja, uh, luister nog even een tussenstand. Uh, er zijn nu vier foursomes de baan in... ...dus dat betekent twee teams, uh, twee teams van twee spelers tegen elkaar... ...Europa Amerika. Uh, de, bij de ingaan van de eerste, wet, uh, de eerste afslag... Was Europa op 6,5 punt en Amerika op 5,5 punt. Dus dat zat er één punt verschil tussen. En ja, maar dat is natuurlijk bij golf, is dat een beetje vooruitblikken. Mocht de stand in de vier flights die nu in de banen zijn uh, uh, zo blijven, want in drie van de vier partijen staat Europa uh, uh, op winst, dan zou betekenen dat Europa vanavond op 9,5 punt uitkomt en Amerika op 6,5 punt. Dat betekent dus van die één punt verschil vanmiddag zouden ze uit gaan lopen naar drie punten verschil. Ze hebben morgen tijdens de singles hebben ze 14 punten nodig om de Ryder Cup te behouden... en 14,5 punten om de Ryder Cup te winnen. Dat betekent dat ze, dat ze slechts, tussen aanhalingstekens... morgen vijf singles hoeven te winnen... en dan zouden ze de, wederom de, de Ryder Cup mogen, uh, in ontvangst mogen nemen. Dus er is nog genoeg spanning vanmiddag in de baan op Gwengen Eagles in Schotland... en morgen ook weer de hele dag de Ryder Cup 2014. Bedankt voor het luisteren en wij zijn er morgen weer tussen 2 en 5. En dan met Zandvoort op zondag. Hele fijne zaterdagavond en geniet lekker van things het Oktoberfest. Tjus, really much tjus, much tjus. Tjus. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on last gristle. Don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. Amen. I...